In de Randstad staan er files op de A20 Gouden Hoek van Holland in beide richtingen. Tussen de knopen de plein en Kleinpolderplein 2 kilometer. Richting Hoek van Holland is daar de rechte reishoop dicht. Tot zover de verkeers. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu. De muziekboulevard. <stitie>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 zo. wanna see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 Het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Music was my first love. And it will be my last. Fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Er zijn nauwelijks nog tandartsen die hun tarieven voor 2012 hebben bekendgemaakt. Van de 11.000 zijn er nog maar 37 die hun prijslijst hebben gepubliceerd, blijkt het onderzoek van de NOS. Tandartsen mogen de komende drie jaar zelf bepalen wat ze rekenen voor een vulling.